10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Daan Luijks is mijn gast. Hij is de teammanager nog één dag van Vakant Soleil. Succesvolle Nederlandse wielerploeg eh, die zijn sponsor verloor afgelopen jaar. De vraag is, hoe moet het nu verder? Eh, nou, dat weten we eigenlijk wel, want die ploeg houdt op te bestaan. Maar wat zijn de verdere plannen van Daan Luijks? En hoe moet het verder met het professionele fietsen... als sponsorgelden steeds lastiger te vinden zijn? Over dat en nog veel meer praat ik zometeen verder met Daan Luijks. In het vervolg van Goedemorgen Nederland eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Hier is Jan van der Putten.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 In de Russische stad Volgograd zijn bij de explosie in een trolleybus zeker twaalf mensen omgekomen. Volgens Russische overheidsfunctionarissen zijn er verder zeker tien gewonden. Van de bus is weinig over, het dak is eraf geblazen en de resten van het voertuig liggen verspreid op straat. De explosie in Volgograd komt een dag na de aanslag op het Centraal Station, waarbij achttien doden vielen. De daders zouden moslimextremisten zijn uit de Caucasus. Correspondent Geert Groot-Koerkamp.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 Uit het hele land komen meldingen van gladheid. Volgens de ANWB en de VID zijn in Noord-Nederland al zeker 70 ongelukken gebeurd... waarbij een onbekend aantal gewonden is gevallen. Vooral op- en afritten en provinciale wegen kunnen glad zijn. Een aantal op- en afritten is uit voorzorg dicht. Doorgaande wegen zijn over het algemeen goed begaanbaar. Het weer nog, eerst wat zon, later van het westen uit regen. Veel wind, aan de kust stormachtig en het wordt 7 graden. Morgen eerst droog, later regen en ook in het nieuwe jaar blijft het wisselvallig en erg zacht. We gaan naar de verkeersinformatie. U hoort de pingel van de ANWB en daar zit Wijnand Zwaan. de A15 van Gorkum naar Rotterdam staat file tussen Sliedrecht-West en Papendrecht 3 kilometer. Dat heeft te maken met technisch onderzoek. Er zijn twee rijstroken dicht. Zometeen praat ik verder met Daan Luijks, de teammanager van Vakans Soleil. Uh, over één dag gaat officieel het licht uit bij die ploeg... want de sponsor trok zich tijdens de ronde van Frankrijk afgelopen zomer terug. Dat wil zeggen, zei dat hij geen contractverlenging wilde... en dat betekent dat de ploeg zonder geld zit... en dat dus mensen naar huis moeten worden gestuurd. Uh, het harde leven van de Nederlandse wielrennerij... in het vervolg van Goedemorgen Nederland bij de KRO.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 Sven Kokkelman. We zijn terug bij Goedemorgen Nederland, waarin ik praat met Daan Luijks, de teammanager van Vakans Soleil. De ploeg stopt omdat de sponsor zich heeft teruggetrokken en een andere sponsor niet te vinden was. En daarmee komt een einde aan het boek van een succesvolle Nederlandse wielerploeg, die uh, ook nog buitengewoon toonaangevende successen heeft geboekt. Ik praat verder met Daan Luijks in het tweede half uur van Cairo. Goedemorgen Nederland. Het is zes en een half over tien, <coughs> mocht u eh, de klok in de gaten willen houden. Meneer Luiks, um, hoe kan het dat er geen geld te vinden is... voor een ploeg die zulke aansprekende successen heeft geboekt als de uwe? Nou, Ik denk dat het gewoon heel erg moeilijk is om, om, om zoveel geld uit de markt te halen. Uh, uh, het, het blijkt wel dat er zes ploegen stoppen, hoe, hoe moeilijk het is, internationaal. Maar, ja. uh, het zijn ontzettend hoge bedragen wat je zoekt... Goed, de Rabobank heeft zich teruggetrokken als sponsor... in ieder geval van de professionele wielerploeg. Uw ploeg heeft ook nog de Nederlandse kampioen geleverd het afgelopen jaar. Ja, eh... Uh... Ik, ik denk dat het aan de ene kant heel erg moeilijk is om, om met recessie en de dopingproblematieken... om zoveel geld uit de markt te halen. Uh, daarnaast uh, bijvoorbeeld Belkin is wel ingestapt. Alleen Belkin krijgt natuurlijk nog een stukje hulp van Rabobank... omdat Rabobank nog de verplichting heeft overgenomen van de renners tot en met eind 2016 ja. zelfs. 15. Ja. Uh, want 17 renners of 18 renners hadden een contract tot eind 2015... Er uh, ja, was een dusdanige grote envelop met geld die meeging dat het sponsbedrag wat, wat Belken moest betalen aanzienlijk lager was dan het normale bedrag. Uh, ja, dat geluk hadden wij natuurlijk niet, want ja, de vakantselij heeft gewoon volledig aan haar verplichtingen voldaan. En, uh, maar ook niet meer dan dat. Hè. Ze hebben betaald wat ze moesten betalen contractueel. Uh, dus we moesten echt elke euro weer binnenhalen aan sponsengeld voor de toekomst. En dat, dat is uh, helaas niet gelukt. Ik ben wel een paar keer heel dichtbij geweest, vooral in het verre oosten. Uh, maar, maar toch, uh, nee. Hebben we het dan over China? Nee, meer uh, uh, iets, iets dichterbij. Qatar? Maar, maar, ja, precies. In die regio uh, uh, kun je zoeken. Uh, daar ben ik echt heel erg dichtbij geweest. En toen daar hebben jullie trouwens uh, ook nog een succes geboekt in Qatar. Ooit een keer zonde van Qatar gewonnen. zelfs met Ik bedoel won. maar. Ja. Maar uh, uiteindelijk uh, uh, deden ze het toch niet. Omdat ze gewoon te weinig affiniteit met wielersport hadden. Uh, maar dat is wel de vijver waar ik graag verder wil vissen. Omdat ik denk dat, dat daar voldoende middelen zijn om nog een keer een topteam te bouwen. Weten ze daar iets van fietsen? Uh, nee, alleen de Scheik die ik destijds sprak was in Londen op bezoek geweest tijdens uh, de start van de Tour. En hij was tot de conclusie gekomen dat elke zender die hij probeerde alleen maar fietsen opstond. Dus hij had wel in de gaten dat wielrennen uh, uh, bijzonder aantrekkelijk en belangrijk was in Europa. Dus ze kijken daar gewoon heel zakelijk? Daar, als, als een zakelijke investering. Waar kan ik mijn naamsbekendheid mee vergroten? Mijn goodwill, zo je wilt? Ja, precies. Ze hebben op dit moment meer met voetbal en Formule 1. Omdat dat daar meer ingeburgerd is. Uh, maar gezien de, de wedstrijd in Kantaar, Oman en nu ook Dubai sinds dit jaar. Uh, gaan ze misschien meer van fietsen weten. En uh, misschien is daar dan wel een mogelijkheid voor Maar een gemiddelde Europeaan denkt, wat heeft dat nou in godsnaam met viel, wielrennen te maken? Een beetje door de woestijn fietsen daar, terwijl ze gewoon op een alp moeten rijden. Ja, toch denk ik dat de toekomst van de wielersport uh, niet alleen in Europa moet liggen. Uh, als wij de multinationals binnen willen halen in onze sport. Uh, als wij aan kunnen tonen dat we uh, alles weer in, in, in de grip hebben. Moeten wij denk ik gewoon op alle continenten aanwezig zijn. Want dan ben je aantrekkelijk voor het, het grote bedrijfsleven. Dus we, we, we moeten wel dat soort landen gaan doen. Wat is nou eigenlijk de mooiste overwinning die u met die ploeg hebt geboekt? Dat vind ik een heel erg moeilijke vraag. Want elk jaar heb je wel een overwinning waarvan je denkt van uh, dat was het mooiste punt. Uh, maar bijvoorbeeld licht dat hij kampioen van Nederland werd. Op dat moment was Rabobank blok was echt uh, onklopbaar. Uh, en, en wij kwamen met een stelletje vrijbuiters. En er wordt een eerstejaars uh, uh, prof die wordt kampioen van Nederland. Dat was, was toen natuurlijk fantastisch. Uh, Thomas de Gent die wint op de Stelvio. En derde wordt in de Giro. Uh, was een heel mooi moment. En dit jaar voor ons uh, Johnny Hoogland die kampioen van Nederland wordt... vanwege het feit dat ja, hij zo ontzettend veel meegemaakt... in, in zijn in korte carrière. Ja, hij wordt er zelf doodziek van als je erover begint... maar iedereen die Hoogland zegt denkt aan prikkeldraad. Ja, dat klopt. Uh, maar, maar, uh, was u Johnny... in de Ronde van Frankrijk toen dat gebeurde? Ja, natuurlijk. Uh, Want hij, uh, hij werd door een Franse televisieauto... Het prikkeldraad ingereden is ongeveer. Ja, er wordt bijna ontkend op dit moment dat dat ooit is gebeurd. Uh, alles loopt nog steeds. Het is nog steeds niks geregeld. juridisch. Eigenlijk, eigenlijk, oh, nee? eigenlijk te gek voor ja, dat klopt. Eigenlijk, bent, eigenlijk u dan, gek. bent u daar ook nog bij betrokken? Ja, gedeeld wel. Als ploeg zijn we natuurlijk ook, hebben we ook een stukje schade geleden. Maar de meeste schade zit bij, uh, bij Johnny. En uh, ook dat is allemaal nog niet uh, tot in de puntjes geregeld. Dat is eigenlijk jammer. Ja, want dat, dat is in ieder geval wel zoals wij het incident hebben beleefd toen. Dat hij door een Franse televisie... ...auto werd aangereden in de koers... ...en dat hij vervolgens van de weg af raakte... ...en in het prikkeldraad belandde, was. Ja, samen met Fletcher. Fletcher ja. zat dit jaar ook nog... ...bij ons in de ploeg, dus we hadden twee renners... ...van die valpartij waarbij het allebei nog niet geregeld is. Uh, uh, ja, was wat, wat valt er dan nog te regelen... ...behalve excuses? Uh, volgens mij hebben ze schade geleden... ...en uh, uh, als, je, als je kijkt naar het lichaam van Johnny... ...heeft hij echt wel uh, uh, echte schade. Uh, uh, Over welke schade hebben we het dan? Uh, lichamelijk, uh, maar hij had natuurlijk ook... Uh, ...nog een goed resultaat kunnen rijden... En, uh, uh, hij zal heel zijn leven getekend zijn door die val. Ja, hoe? Uh, nou, kijk al zijn littekens maar eens naar. Hij heeft, heeft trouwens ook nog uh, enige tijd nodig gehad... om weer in de peloton te durven fietsen. Überhaupt. <kwijls> <kwijls> Gezondheid. Ik, ik denk dat Johnny daar nog steeds uh, heel erg veel last van heeft. Wat hij destijds heeft meegemaakt... Uh, door alle begeleiding is dat wel een stuk beter geworden... maar hij heeft daar echt wel een tijd van zijn carrière door verloren. Dat is dan het moment dat uh, ons nog bijstaat. Uh, nou ja, hij is sowieso een renner geweest. Die, uh, dat, dat moet u toch als teamleider uh, ook nauw bij betrokken zijn geweest. Die wel vaker pech heeft gehad. Ook nog een keer tegen een Franse televisiemotor aangereden. Uh, hij is natuurlijk, in, dat weet iedereen ook nog, in Spanje van zijn fiets gereden. En toen was het echt ernstig. Ja, in Spanje is hij aan de fiets gereden door, door iemand die verblind was door de zon. En die nam een afslag en die had hem helemaal over het hoofd gezien. Uh, dat was natuurlijk uh, dit voorjaar en een van zijn eerste wedstrijden... was het kampioenschap van Nederland dat hij won. Maar natuurlijk als teammanager ben je daar wel bij betrokken... als renners dat soort dingen meemaken. Uh, dit jaar bijvoorbeeld, of vorig jaar, Wout Poels in de Tour de France. Ik denk wel dat dat het moeilijkste punt was in de afgelopen vijf jaar. Uh, gewoon een renner die smorgens nog bij je is... waar je een gesprek mee voert. En die uiteindelijk uh, uh, in het ziekenhuis belandt. En waar het lijstje met... Uh, het lijstje met, met uh, uh, moet ik zeggen verwondingen alleen maar langer wordt. Echt, echt verschrikkelijk. Ja. Hoe dicht zat u op die renners? Uh, gedurende het jaar eigenlijk niet zo dicht. Want ja, we rijden op drie fronten. Als je pro-tour-team uh, bent... dan heb je uh, uh, dus een veel verplichtingen... dat je meestal op drie fronten tegelijk rijdt. Op zijn minst op twee fronten. Ja, je kunt nooit overal zijn. Uh, maar de Tour de France was ik er drie weken bij. Dus uh, zowel het ongeluk met uh, Hoogland... als uh, de valpartij van, uh, van Wout... Uh, uh, daar ben ik natuurlijk heel dichtbij geweest. Ik heb de eerste nacht op de intensive verkeer doorgebracht. Ja. Denkt u dan niet, is het dit allemaal waard? Door hij zelf wilde überhaupt niks meer van fietsen weten in die dagen. Nou, dat heb ik ook gedacht. Ik heb toen echt gedacht: van nou, als dit een ploeg is, dan hoeft het voor mij niet meer. Uh, maar ook dat vervaagt. Uh, op het moment dat uh, Wout dan weer geneest en, en zegt: Ik ga weer fietsen, op een of andere manier geef je dat een plaats. Maar dat neem je altijd mee. En als je dan in de auto zit en je hoort in de radio dat er een valpartij is. Dan zit je toch iedere keer weer bijzonder gespannen. En ben je weer verschrikkelijk blij dat iedereen weer opstapt. En dan denk je iedere keer van hoe is het mogelijk. Zoveel renners op de grond met deze snelheid. En ja. toch zo weinig breuken of ernstige verwondingen. Ja. Hoe prepareer je een renner. Op 100 wedstrijddagen <coughs> per jaar. Op een schone manier. Ja ik denk dat. Dat er heel veel veranderd is in de wielersport door de bekendnis van Armstrong uh, en door het controlesysteem. Uh, ik denk al dat sinds 2008, 2009 heel erg veel veranderd is in de wielersport. Alleen alles wat we nu over ons heen krijgen is eigenlijk allemaal daarvoor. Uh, ik denk dat het, uh, het, het bloedpaspoort uh, heel veel duidelijkheid geeft... Ik denk echt dat we daarmee uh, de renners... Dat is wat de UCI opslaat. Hè? Dat zijn ja. de bloedwaardes van renners. En dan kunnen ze dus over de hele periode kijken... of er iets met dat bloed aan de hand is. Welk middel je ook gebruikt. Zodra er variabelen zijn in je bloedwaardes... Uh, dan kun je daarop aangesproken worden. Ja. Nou, dat zorgt er gewoon voor dat je externe controle krijgt. Buiten de interne controles. Ik denk als je nu goed wil zijn... Uh, moet je gewoon keuzes maken. Dus de tijd toen wij fietsten... van je bent goed vanaf 1 januari tot en met Put die tijd ligt ver achter ons. wedstrijd is het uh, e e e jaar. He? Ja precies. Nou, wij moesten in Middellandse Zee beginnen en Capelle hield het op. Ja. En uh, daartussen moest je gewoon altijd er zijn. Ja. Uh, en ik denk dat we nu gewoon kunnen stellen van nee. Je hebt een groepje renners die is voor de klassiekers. Vervolgens zijn ze een paar maanden uh, uit beeld. En dan komt er een groep voor de Tour. En je gaat gewoon met groepen op hoogtestage. En voorbereiden voor een paar wedstrijden. Je, en daar piek je volledig op. En dat is heel erg moeilijk. Maar ik, ik denk wel dat dat de toekomst op dit moment al is. Maar dat zal alleen maar erger worden. Maar goed, hoe, hoeveel slaap heeft een renner dan nodig? Uh, ik, ik, ik denk dat we daar al heel ver mee zijn. Uh, kijk, als we keken naar ons team... Uh, er zijn er twee chefs bij die eten voorbereiden uh, uit de Nederlandse keuken. Chefs bedoelt u koks? Koks bij. Want u had een eigen mobiele keuken. Ja. Dus u Kom. wilde niet in Franse of in Spaanse hotels afhankelijk zijn van het voedsel daar. Nee. Dus Want wordt... ook daar werd wel eens in het verleden bleek mee zooid, of renners werden ziek of die hadden ja, plotseling... Zullen we zullen gewoon zeggen in zijn algemeenheid dat de kwaliteit niet is zoals we die verwachten. Dus werd bij ons elke week een auto ingereden met geportioneerd voedsel uit Nederland. Wat eten renners? Uh, heel erg veel. Uh, maar van alles en nog wat, ze mochten kiezen vlees, vis, uh, vegetarisch, uh, eigenlijk alles wat maar iedereen even, wil. Sorry dat ik u onderbreek, maar het gaat mij over, ik wil het wel heel, heel gedetailleerd graag weten. Dus hoe ontbijt, hoe ontbijt een renner? Nou, hij begint s'morgens met zijn musli, ja. door zelf gemaakt met vers fruit. En vervolgens gaat hij meteen zijn lunch erachteraan. Uh, dus in één begint, klap? In één klap, dus hij begint meteen met zijn pasta met een eitje of een biefstukje. Maar het biefstukje komt eigenlijk niet meer voor, meestal is het kip of ei. Waarom komt het biefstukje niet meer voor? Het uh, ligt veel te zwaar op de maag en duurt veel te lang voordat het verteerd is. Dus kip of uh, ei gaat beter? Dat gaat veel beter. Uh, en dat doen ze achterheen. Dus als je daarop zit te kijken, dan word je bijna een beetje onpasselijk. Want is, denk bij jezelf, waar laten ze al dat eten in zo'n korte tijd? Ja. Als dan de verplaatsing uh, te lang is naar de start... dus er is nog veel tijd over... dan eten ze nog een keer in de bus. Dus Wat? dan wordt uh, opnieuw pasta uh, met alleen een beetje saus. In de bus? In de bus, uh, mise en place, uh, voorbereid door de kok. En dat gaat dan om de stoomoverzin. En vervolgens uh, wordt dat nog een keer genuttigd in de bus. En zo gaan ze start. Als ze dan aankomen en de verplaatsing naar het hotel is te lang. Dan krijg je opnieuw de keuze om weer te eten. Dus dan krijg je weer pasta, na de, wedstrijd. Na de wedstrijd. Dus dan krijg je aardappelen, pasta, uh, overijst. Weer met kip, uh, met eieren of, of met andere. Uh, het en is groente. bijna niet voor te stellen dat iemand die net over allemaal bergen heeft gefietst. En doodmoe aankomt. En soms zelfs... Uh, ja, ik kan het niet mooier maken dan het is... maar kotsend over de lijn komt, over de streep komt... dat die meteen aan de aardappels gaat. Nou, toch is het zo. Uh, dus ze, ze nemen zelf tot zich in de wedstrijd... Uh, met de caloriewaarde van zes boterhammen per zakje bijna. En dat doen ze elke uur wel een paar. Uh, en vervolgens komen ze in de bus... krijgen hun shake, een recovery shake... en vervolgens gaan ze weer terug aan, aan de pastas. En wat zit er in zo'n recovery shake? En van alles en nog wat om een lichaam zo snel mogelijk te herstellen. Uh, uh, en vervolgens krijgen ze uh, het, het warme eten... wat weer door de kok is voorbereid uh, om te verplaatsen naar het hotel. Ze douchen, doen een kort dutje en worden gemasseerd... krijgen nog een keer eten en gaan dan slapen. En kun je zo al die ronden schoonrijden? Ik ben ervan overtuigd als iedereen het op deze manier zou doen... Dat het kan? Dat het kan. Uh, en ik denk ook dat iemand die dat niet doet... er heel snel uitgehaald wordt... want die gaat gewoon veel beter zijn dan de rest... Uh, maar misschien uh, onderschat ik het. Maar ik denk inderdaad dat het peloton op dit moment. Uh, en dat is al een paar jaar. Echt, echt veel schoner is. Uh, en, de, en de valspillers worden meteen uitgehaald. Maar echt veel schoner of schoon? Ik denk schoon. Echt schoon? Echt schoon. Ja? Ja. Uh, sinds drie jaar is er een no-neeling policy. Ja. Uh, dus onze doktoren hebben geen injecties meer bij. Ja. Uh, alles wordt gecontroleerd. Wij doen zelf controles. De UCI doet controles. Ja. Uh, ik, ik heb echt het gevoel... Uh, alleen dat kun je niet bewijzen, want er zijn nog steeds renners die betrapt worden. Uh, maar ze vallen wel heel snel door de mand. Uh, dit Toer hebben we geen enkele positieve renner. Dus ik, ja, ik denk dat we als sport heel ver voorop lopen. Dan nou wil die UCI, die een nieuwe voorzitter heeft, die wil graag een waarheidscommissie. Namelijk alle, alle verhalen uit het verleden naar buiten. Wie waren erbij betrokken? Wie hebben het gebruikt? Nou, ook dat hebben wij natuurlijk geprobeerd in samenwerking met de KU. Ja. Uh, we hebben iedereen bent u daarvoor kansen voor eigenlijk voor zo'n waarheidscommissie? Ik, ik, ik was daarvoor. Ik denk inmiddels dat het ver gebeurd is. Ja. Maar in principe uh, was ik daarvoor. Hebben we geprobeerd met de KU, Omdat je dan in één klap klaar bent. Ja. Uh, op het moment dat Armstrong bekende. toen ging iedereen druppelen. Hè. Daar ja. kwam wat en daar kwam wat ja. en daar kwam wat. En het bleek telkens groter te zijn. Ja, groter, en groter en groter en groter. En ons voorstel was gewoon. Nou, als we nou gewoon met z'n allen in één keer een flinke klap opgeven. dan hebben we het ook in één keer gehad. Dus maar je bent voor die waarheidscommissie. Ik ben voorwaarts. En die komt nu ook. Ja, alleen denk ik dat ook daar uh, niet alle bekentenissen uit zullen komen. Waarom niet? Omdat het toch altijd mensen zijn die denken dat ze ermee wegkomen. Die in het verleden wat gedaan hebben. Uh, uh, en ze zien natuurlijk, sommige renners hebben bekend. Die worden daarvoor afgestraft. En sommige renners hebben uh, de kaak op elkaar gehouden. En die zitten nog steeds in het peloton. Het kan zijn dat u zelf ook wordt gevraagd om te getuigen voor die commissie, toch? Ja. Oud... heb ik al gedaan trouwens. Maar... Ja, en geeft u dan totale openheid van ja, zaken? Uiteraard. Dus van, van de omerta, waar altijd over wordt ja. gesproken, is wat u betreft geen ja, sprake? nee onder Ede. Ja, geen stem. probleem. Goed. Diezelfde UCI wil uh, kijken hoe je die wielersport in de toekomst beter kunt financieren. Daar zijn allemaal voorstellen voor gedaan. U liep nou zelf ook aan tegen het probleem... van het niet vinden van een sponsor. En een van de ideeën is om een soort van... Champions League in het leven te roepen. Net als bij het voetbal, waarbij ook de televisierechten... voor een deel ook richting die ploegen gaan. Omdat die ploegen dus... klaarblijkelijk, want dat hebt u net eerder... in dit gesprek verteld, uh, bijna niet meer... van alleen maar sponsorgeld kunnen bestaan. Is dat een goed idee? Ik denk dat dat een heel goed idee is. Alleen ik denk dat dan de UCI veel verder moet gaan. Op dit moment probeert de UCI zelfs de wedstrijden in China te organiseren. Want dat is voor hun een verdienmodel. En ik vind dat de UCI alleen een, een regulator moet worden. Zij zorgen voor licenties en that's it. Ik denk dat alles wat te maken heeft met doping moet daar weg. Alles wat te maken heeft met het organiseren van wedstrijden moet daar ook weg. En uiteindelijk moet er een, een, een separaat orgaan komen... Wat, wat eigendom is van de ploegen. En die moeten wedstrijden gaan organiseren. Zodat daar een verdienmodel uitkomt. Maar ja, ik, ik, ik hou erg van wielrennen. Dus ik wil niet de hele tijd negatief zijn. Maar als je kijkt naar de ASO, de, de, de, de, de, de organisatie die de Tour de France organiseert... de vakbond voor renners. Al die organisaties liggen voortdurend met elkaar over hoop, toch? Ja, dat klopt. Ik denk dat de, de verschillen zijn zo groot. Maar ik, ik denk dat er uiteindelijk een belegger komt of een investeerder komt die voldoende geld in een pot stopt... en die aangeeft van, nou, wij zijn het als ploegen, zijn we het eens. Ja. Dit, zijn de, dit zijn de wedstrijden die we gaan rijden. Dus u zegt eigenlijk als teammanager... we gaan die, uh, al die organisaties, die gooien we in feite eruit. Of nou ja, eruit. In ieder geval, wij gaan het iedereen, in eigen hand nemen. Ja, iedereen en wij, neemt zijn rol. Wij trekken de macht naar ons toe. En ja. dus ook een deel van het geld. Om die sport overeind te kunnen houden. Dat klopt. Ik denk dat... Uh, als wij naar de Tour de France gaan... krijgen we een vergoeding van 60.000 euro. Ja. Die 60.000 euro zijn wij kwijt... aan extra hotelkamers en eten. Uh, de rest van de inkomsten gaat naar de ASO. Ja. Uh, dat geldt ook zo voor andere wedstrijden. Uh, ik denk dat daar uiteindelijk een gedeelte van de tv-rechten... Uh, naar ons, naar de team zou moeten gaan. Aan de andere kant, er zijn natuurlijk allerlei ontwikkelingen... die je kunt uh, bedenken, zoals een camera op het stuur... waar iemand kan inloggen thuis... en mee kan kijken naar wat die renner die dag doet... Uh, hij kan ook een uh, wattagemeter op zijn fiets doen. En dan kun je thuis mee fietsen En dan kun je de wedstrijd volgen op je fiets. Wat maar dat die geldt die dan wel dat voor alle renners. Want ik bedoel, uh, en dan ik, kun je kiezen. En dat geld, die opbrengst, die gaan naar het team. Ja. Uh, er zijn ik... renners die echt welke, werkelijk elk onsje dat te veel op zo'n fiets zit... eraf willen hebben. Dus die gaan meteen mekkeren als er zo'n camera op zit, toch? Ja, en... totdat ze uh, beseffen. En ik denk dat de wielersport daar uh, heel erg uh, open voor is. Totdat ze beseffen dat dat wel een stuk van hun salaris is. Dus, net als bij de Formule 1 zal ik maar zeggen... Uh, camera's aan boord, zodat je in het peloton voortdurend kunt kijken... Ja, uh, dat je in kunt loggen bij de ploegleider die praat met zijn renners. En dat je mee kunt kijken wat die ploegleider ziet... en dat je hoort wat die ploegleider tegen die renner zegt... en wat die renner terug zegt. Al dat soort mogelijkheden zijn allemaal verdienmodellen. En ik denk uiteindelijk dat het ook zo gaat gebeuren. En dat is een kwestie van tijd. Gaat u daar nog een hoofdrol in spelen? Want u hebt de komende jaren in ieder geval geen ploeg. Nee, nou, destijds hebben ze dat gevraagd om te doen bij WSC. En dan hebben ze ook gevraagd in, in, in, uh, uh, zeg maar waar ze nu over praten. Waar, waar Sky in stukken de leiding in neemt. Doordat ik geen ploeg heb, heb ik daarvoor bedankt. Omdat uh, ik vind dat je betrokken moet zijn uh, bij wat er gebeurt. Ja. Uh, dus mogelijkerwijs, als ik nog een keer een ploeg uh, heb, dat ik daar terug bij kom. Uh, maar anders zou dat allemaal even voorbij gaan. Terugbij komt, dat is een uh, Vlaamse uitdrukking. Ja. <laughs> um, goed, um, nou ja, het punt is uh, dat u dus nog steeds op zoek bent naar die sponsor. Uh, waarom wilt u zo graag terug? Waarom, wa wat is dat in u dat zo graag weer deel wil uitmaken... van dat professionele wielerscircus? Nou, ten eerste vind ik wielersport vind ik fantastisch mooi sport. Uh, ik, ik ben gepassioneerd. Het is, het, is, het is mijn ding. Het is mijn, mijn, mijn liefde, uh, is, is, is wielersport. Uh, aan de andere kant vind ik ook... Ik, ik kan de tijd nemen, ik, ik, ik heb een mooie baan, ik heb een mooi kantoor, dus daar ben ik blij mee. Uh, maar als het op een pad zou komen, dan wil ik het graag doen. Het is niet zo dat het kost wat kost gaat doen, verder van zijn. Maar u hebt iets heel bijzonders gedaan. U bent van scratch af aan in mum van tijd met een hele succesvolle ploeg op de proppen gekomen. Ja, dus zoals, u... we, zoals we er straks hebben vast kunnen stellen, heb ik natuurlijk ook fouten gemaakt. Uh, maar daar heb ik wel maar van U begint geleerd. er weer over. Ja, nee, maar het is <laughs> natuurlijk wel zo. Uh, er zijn ook dingen niet goed gegaan. Maar dat is nu eenmaal als je, als je uh, dit wil doen. Maar ik, ik, ik, inderdaad, ik ben, dat, ik ben er best trots op dat dat gelukt is. Ja. Ik zou dat best nog een keer willen proberen. Uh, maar het moet wel op een pad komen. Het moet wel passen. Het moet, echt, het moet klikken. Het moet klikken met de sponsor. Want uiteindelijk hebben we dit ook bereikt door de hulp van vakantielaai. Ja. Want als Kanselij niet zo had meegedacht zoals ze hadden gedaan, was dit nooit gelukt. Als Wim Bakkers en Bart van der Linden, de directeur en eigenaar, dit niet hadden gedaan... en echt bijgefinancierd hadden halverwege, waren we nooit geen Pro Tour geworden. En wat er dan gebeurd was, is dat wat je nu ziet gebeuren... dat al die jonge renners, Lichtaard, Keizer, die nu sommigen wel een ploeg vinden en sommigen niet... Uh, die waren allemaal geen prof geworden. Die hadden dit allemaal niet kunnen doen. Uh, Westra die bij ons prof is geworden, Hoogland die bij ons prof is geworden, Lindeman die waren nooit overgekomen. De en van dat Poppeltjes is De van poppeltjes, En dat is zo jammer. Uh, van Poppel die meegaat naar de tour en de witte trui pakt. Uh, de, die krijgen het nu allemaal moeilijk. En de toppers die vinden wel een ander plekje. Maar renners waarvan iedereen dacht van nou dat wordt toch misschien niet de goede. Bijvoorbeeld een Westra of een Hoogland die je nou in één keer wel bij de wereldtop ziet rijden. En dat vind ik zo jammer dat daar zo weinig plaats voor is. Want als we nu kijken naar Nederland... hebben we nog één echte Nederlandse ploeg. Maar die zal ook een stukje verinternationaliseren. Uh, de andere ploeg zit echt op, op de Duitse markt. Uh, er is gewoon ruimte voor een gedeeltelijke Nederlandse ploeg. Maar zeker voor de jonge talenten. Want die krijgen het moeilijkste. Wie gaan er volgend jaar weer prof worden? Elk jaar namen we toch twee tot vier uh, neoprofs in, aan boord. Uh, ja, die komen er nou niet. Nou, het aantal ploegen neemt af... Het aantal ploegen neemt af, het aantal renners per ploeg neemt af. We zagen eerst ploegen van 30 man, die gaan nu naar 4,25. Dus het, het wordt steeds moeilijker. En dat is natuurlijk heel erg jammer, want er is jaren geïnvesteerd in wielersport en het staat nu op slot. En dat notabene na een jaar waarin de Nederlandse fietserij weer uh, het heel erg goed heeft gedaan. Ik geloof plaats 5. Ik denk dat Nederland een heel goed jaar heeft gehad. Uh, een fantastische tour. Ik denk dat eindelijk het publiek weer kon kijken naar Nederlanders... die meededen voor het klassement. Nou, dat is heel erg lang geleden. Uh, dus inderdaad, ik denk dat het een, een goed jaar was voor Nederland. Ja. En dat is dan dus tevens het jaar waarin je constateert aan het einde van dat jaar... dat het moeilijker wordt in de toekomst om nieuw talent door te laten stromen. Terwijl de les van de afgelopen jaren nou to toevallig telkens bleek... je moet energie, tijd en uh, faciliteiten steken in de ontwikkeling van dat talent... Ja, want de Nederlandse talenten, die, die, die moeten gewoon plaatsjes blijven krijgen. En het is niet altijd zo dat je de beste renner bij de uh, belofte moet zijn om een goede prof te worden. Uh, je moet gewoon doorgroeien. Ja. Uh, In ieder geval hebt u met de ploeg uh, die, die Nederlandse talenten de kans gegeven om uit te groeien tot een volwaardig prof. Ja, en een aantal hebben die kans gegrepen en, en uh, daar heel goed mee omgegaan. En dat, dan is, dan is Wester of een Hoogland of, of een Lichthout zijn er wel voorbeelden van. Als u nou uh, morgen, zit u thuis denk ik hè? Ja. Ja. U vindt uh, oud en nieuw een huiselijke kring? Ja. Dat is vast een moment dat u ook nog even terugdenkt... aan het afgelopen jaar of de afgelopen jaren. <coughs> of bent uh, u zo nuchter dat u, dat, uh, dat u denkt, nou het is klaar nu? Voor mij is het nu al heel ver klaar. Uh, natuurlijk, de moeilijkste tijd voor mij is geweest net naar de Tour de France. De ja. keuze moeten maken en nu stopt het. Ja. Uh, voor, voor mij is het boek nu al dicht. Uh, ik ben ja. bezig met de laatste afwikkelingen. Nou, dat is eigenlijk gebeurd. Afgelopen vrijdag hebben we de laatste keer salarissen betaald... Dat is wel een heel apart moment. Dat je gewoon weet van nou dit was de laatste keer. Uh, maar het is, het is nu voor mij ook wel geregeld. En u ligt dan niet s'nachts in uw bed als u de slaap niet kunt vatten... te denken aan die renners die met hun armen omhoog ergens over een streep heen rijden? Nee, maar ik heb daar nog wel een fijn gevoel bij. Als ik dan nu bij een, een jaar overzicht uh, Hoogland kampioen zie worden... Of, of ik zie de Gent winnen op de Stelvio of... Uh, dat, ja, dat doet me natuurlijk wel heel erg veel. En, en nog, nog steeds, ik, pas lezen zag ik Wout Poel bij ons op de servicekoers... die zijn fiets terug kwam brengen... en ik zie daar weer een gezonde vent in zijn auto zitten. Ja, dan, dat geeft me wel een goed gevoel. Waar bent u naar het meest trots op? Ja, de, de, de, gewoon het feit dat ik begon met een ploegje... wat uiteindelijk gewoon meedeed aan de Tour de France. En dat was eigenlijk ooit mijn ambitie. Een keer meedoen met de Tour de France. En dat dat uiteindelijk drie keer zou zijn... En een bolle truis op pakken en een witte trui oppakken. pakken... Dat, dat was allemaal veel meer dan ik ooit had verwacht. Als ik u in uw ogen kijk, denk ik... het is niet klaar. Het nou, is ik zou, helemaal ik, niet klaar. Nou, ik, ik zou het graag nog een keer doen... en dan inderdaad beginnen in de middenmotor in de Pro Tour. En dan daarvan opbouwen, verder bouwen. Dat, dat, is, dat is mijn volgende doel. Als sponsors zich uh, zin hebben om zich te melden... dan kunnen ze zich bij u melden? Dat komt vast goed. Ja? Ja, zeker. <laughs> Zo weet u wel te vinden, denk ik. Ik wens u een uh, goede jaarwisseling. En dank u wel dat u hier wilde zijn vanochtend. Hetzelfde. Voor u. Om te dank. praten over de uh, zeer succesvolle vakantsoleiploeg. Die helaas ophoudt te bestaan. Morgen officieel. Hartelijk dank. dank. En een uh, goede jaarwisseling nogmaals. We gaan naar Harlingen, dames en heren, aan het einde van deze uitzending. Want in Harlingen zit Naida voor het onderwerp van Lijn 1. Goedemorgen. Goedemorgen Sven, dat klopt. En uh, ik, het woordje succesvol viel net. Ik ben helemaal afgereisd met mijn team naar Harlingen... om hier te praten met de man achter de succesvolle serie... Dr. Dean van de Omroep Max. Want we weten, de mensen die kijken naar Dr. Dean... weten dat de, hoofd de hoofdrolspeler is Monique van de Ven. Maar de echte huisarts achter die verhalen, dat is John Deen. En daar ga ik zo mee praten in Harlingen, in lijn 1.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 De gaswinning in Groningen heeft dit jaar een record aantal aardbevingen veroorzaakt. Er werden 127 bevingen gemeten tegen 80 vorig jaar. En die stijging valt samen met een flink hogere gasproductie. De Russische autoriteiten zeggen dat de ontploffing van een trolleybus vanochtend in Wolkokraad een zelfmoordaanslag was. Zeker 14 mensen vonden de dood. De bus werd totaal vernield. Gisteren kostte een zelfmoordaanslag in Wolkokraad aan zeker 17 mensen het leven. En accountantskantoor KPMG heeft met het Openbaar Ministerie... een schikking getroffen van 7 miljoen euro... voor het verdoezelen van smeergeldbetalingen. KPMG zorgde er volgens het OM voor dat bij het bouwbedrijf Ballas Nedam... voor honderden miljoenen euro's aan omkoopgeld buiten de boeken bleef. Ballas Nedam kocht in Saoedi-Arabië topfunctionarissen om... in ruil voor grote bouwopdrachten. En dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie. Met een pingel. Bijnand Zwaan. Op A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar zien we het vastlopen bij de Afrit Valkenswaard. Dat komt door een gestrande auto. De rechte rijstrook is dicht. De hele ochtend zijn er al problemen op de A15. Gorkum richting Rotterdam. Het is nog niet voorbij. Er is nog steeds technisch onderzoek gaande bij Papendrecht. Het staat file vanaf siederecht Oost. Vijf kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Dankjewel Bijnand. Ik zeg tot morgen voor de allerlaatste Goedemorgen Nederland. Hier nu verder met Naida vanuit Harlingen in lijn 1 over Dr. Deen.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 Goedemorgen vanuit Harlingen, helemaal in Harlingen, om te praten over de succesvolle serie Dr. Deen van Omroep Max. Deze maand is deze serie begonnen aan haar tweede seizoen. Ja, en iedere week houdt de serie meer dan een miljoen kijkers aan de buis gekluisterd. Het geheim van dit succes, Monique van der Ven in de rol van de huisarts Maria Deen op het geheimzinnige en avontuurlijke Vlieland. Ja, en behalve dat ze huisarts is, is ze ook nog eens psychiater, dierenarts en tandarts op het eiland. Het eiland met. 1200 inwoners gedurende winter en veel meer inwoners in de zomer. Ja, Voor een televisieserie is dit leuk, dat je psychiater bent, dierenarts en tandarts. Maar het lijkt onwerkbaar in de echte wereld. En toch is dokter Deen gebaseerd op het echte verhaal van John Deen... die meer dan 12 jaar op A Vlieland heeft gewerkt. En in zijn nieuwe boek, dat vorige week is verschenen... Huisarts op A Vlieland, schrijft John Deen over zijn ervaringen als eilanddokter. Bent u een trouwe kijker en kijkt u iedere week naar Monique van de V en in de rol van Maria Deen. En denkt u, hey, eindelijk kan ik iets vragen. Of bent u zelf huisarts, of misschien woont u wel op Vlieland. Bel als u vragen heeft naar 0800-1121. Twitteren kan natuurlijk ook, hashtag lijn1. Mailen kan ook, lijn1 Dit is Lijn1. We hoorde de tune van de succesvolle serie van Omroep Max. Dr. Deen, Maria Deen, is Monique van der Ven, speelt Maria Deen. En tegen mij, tegenover mij niet Monique van der Ven, maar de man die eigenlijk achter die Dr. Deen zit. Namelijk John Deen himself. Goedemorgen meneer Deen. Goedemorgen. U hoorde de tune al, ik zei ja. het al, de, het tweede seizoen van de succesvolle serie is gestart deze maand. Heeft u het al gezien? Ik heb vrijwel alle afleveringen gezien en natuurlijk alle scripts doorgelezen van tevoren. Dat was deze keer de afspraak. Maar uh, de allereerste aflevering heb ik niet gezien. Maar ik heb er wel veel verhalen over gehoord. En wij herkennen natuurlijk zoveel uh, van de serie... Uh, door wat er met ons eigen gezin allemaal gepasseerd is. En met de patiënten. U zegt, Dat... ik heb deze keer wel het script gezien en de eerste keer niet. Uh, de eerste keer niet helemaal. Alleen uh, waar ik zelf een rol in speelde. Ik heb uh, veel uh, medische adviezen gegeven. Uh, hoe de medische handelingen zouden moeten verlopen op zo'n eiland. En... Uh, de eerste keer had ik niet van tevoren de scripts gelezen. En heeft u het nu geëist? En gezegd: jongens. Nee, het is geen kwestie of... van eisen. Het is een kwestie van. Uh, we hebben een hele goede relatie met uh, Monique van der Ven en Edwin de Vries. Uh, de, de mensen achter het idee van Dr. Deen. en de werkzaamheden op Vrieland als huisarts. En uh, ze hebben het eigenlijk ook zelf aangeboden. Ik heb het wel gevraagd of het misschien verstandiger is. En zo is het ook gegaan. Ja, want Monique van der Ven speelt de hoofdrol. U kende haar. Ja, we kenden haar. Het is ongeveer, ik denk nu zo'n jaar of tien geleden... dat uh, Edwin bij ons kwam en vroeg of ik mee wilde werken aan een serie. Hij vroeg eigenlijk letterlijk of ik elke maand een aflevering wilde schrijven. Maar, uh, want uh, zoals je weet, dat schrijf ik elke twee weken een column... over de spannende avonturen op het eiland. Ja, want zo is het begonnen. U werkte ja. hier op Frieland als huisarts. als was de ja. enige huisarts ja, klopt, klopt. op die 1200 inwoners op ja. het eiland Vlieland. En toen bent u columns gaan schrijven in de krant. Ja. Toen de nieuwe weekblad verscheen, de Vlissier, zoals het heet... heb ik het plan opgevat om dat te gebruiken elke 14 dagen voor een column. Ik had eerst in mijn hoofd dat ik eigenlijk gewoon wat nieuws uit de medische wereld... en de huispraktijk zou vertellen. Maar dat veranderde eigenlijk naar twee columns al. Het was een beetje voor mij een beetje dagdromen over wat er allemaal gebeurt. Want het is zo'n schitterend eiland en er gebeurt zo verschrikkelijk veel. Want het is een hele bruisende gemeenschap waarvan alles gebeurt... Uh, en dan in een afgesloten geheel... zodat uh, alle problematiek op het eiland opgelost moet worden. Uh, dus dat leverde zoveel avonturen op... dat ik daar elke veertje naar een column over schreef. En dat is eigenlijk het, de basis geweest voor het idee van deze serie. Ja, en, en dat idee ontstond bij Monique van der Ven en haar partner. Ja. Die dachten goh, die columns... Want, want kwamen zij zelf vaak op het eiland? Ja, zij uh, hebben al jaren een huisje op het eiland. En als ze tot rust willen komen, dan komen ze naar Vliant... Ja, En Monique vertelt altijd, ik spaarde al mijn klachtjes op... tot ik op Vlieland was, want dan had ik tijd om naar de huisarts te gaan. Ja. Dus daar zag ik haar. Ja, en wat ja. was de klacht waar ze ieder jaar weer mee terugkwam? Nou, nee, zij vertelt zelf Dane. altijd dat uh, uh, het intensieve contact eigenlijk gekomen is... doordat zij een, uh, een, een vinger uh, in een vingersneed, die lag er bijna van af... en die heb ik er weer aangenaaid. En dat uh, vertelt zij elke keer, dat was het eerste contact met dokter Dane op Vlieland. Ja, ja, dat lijkt mij naar een verhaal uit Afrika, ik geloof er niks van. Een vinger die er bijna aflocht en die heeft ja het probleem is natuurlijk dat het een heel geïsoleerd eiland is je hebt geen hulp van buitenaf wil je naar het ziekenhuis ja dan kost je dat toch één, anderhalf uur hè, met de mm -hmm. helikopter of met de reddingsboot uh, dus je moet eigenlijk alles zelf doen dus we hadden daar op het ja, vanaf het begin af aan hebben we daarna gestreefd om een te hebben met alle uh, uh, diagnostisch materiaal wat je nodig hebt, de echo apparatuur enzovoort en uh, een, een chirurgisch zet natuurlijk ja. en dat we daar ook ons uh, in uh, bekwaamd hebben dus heel veel handelingen ja. werden gewoon op het eiland gedaan. U zegt steeds we, wij dan lijkt ja. het bijna alsof u daar met een heel team zit, <laughs> maar u zit daar gewoon met de liefde van uw leven, namelijk Helga Deen oftewel mevrouw dokter <laughs> ja, dat klopt ja, ja. Ja, wij, wij hebben altijd samengewerkt. Want u bent geen arts voor nee, de duidelijkheid? Nee, ik ben uh, verpleegkundige. En uh, op het eiland ben ik nog ambulanceverpleegkundige geworden. Omdat er gewoon... Er was eigenlijk zoveel werk en alle handen kan je gebruiken. En dat kwam ook hoofdzakelijk. Omdat er, uh, je, je moest diploma's hebben voor uh, verpleegkundigen om ambulanceverpleegkundige te worden. Die regels werden steeds strenger. Dus toen ben ik dat gaan doen. En nou, dat was natuurlijk fantastisch. We hebben daardoor heel veel samengewerkt. En ook alle bevallingen, dat ging altijd samen. Dus eigenlijk zou de serie Dokter Deen... zou dan eigenlijk moeten zijn Dokter Deen en zijn Helga. Ja. Of haar, ja, haar Helga. is een beetje Helga. raar om het Monique ja, ja. natuurlijk. Ja, de ja, ja. ja, ik weet niet of dat heel handig is. Ja. Maar uh, ja, zo was dat. Ja, we hebben echt altijd uh, alles samen gedaan, dag en nacht... Maar Lief en leed. Hebben jullie dan ook dingen, want, want dokter Deen, u zei het zelf al... Van, je, doet dan, je moet gewoon dingen doen, dus je kan niet zeggen... ik wacht tot, tot een patiënt naar het ziekenhuis gaat. Kunt u zich een moment herinneren dat u iets heeft gedaan... waarvan u dacht, ja, maar eigenlijk kan ik dit misschien helemaal niet? Ja, dat was vooral het begin. De dierengeneeskunde is natuurlijk een, een, een vorm van geneeskunde... die wij zelf niet direct beheersen. Dus we hebben daar toch wel behoorlijk wat cursussen moeten doen. Maar ja, de zegen van het eiland is dat er zoveel toeristen komen... en zoveel... Daaronder zit daaronder zitten altijd dierenartsen. Die mensen ken je natuurlijk steeds meer. En die hebben ons verschrikkelijk veel geleerd. Vooral van paarden en van honden. En ook als je die moet opereren en moet behandelen. Dat heeft u ook gedaan? Dat hebben we ook gedaan, ja zeker. Ja, de eerste keer heb ik een, dat ik een hond moest opereren aan zijn maag. Die had een maagtorsie. Deden we dat in de, in de behandelruimte. Maar dat hebben we snel afgeleerd. Want dagenlang stinkt de hele praktijk Ach. naar de maag in de hap. Dus dat deden we in, uh, in de achtertuin. Ja. En uh, uh, in het begin hadden we een, een, een lijn naar een dierenarts die ons precies aangaf wat we moesten doen. Maar ja, als je dat de tweede of derde keer doet, dan, uh, dan doe je dat zelf. Maar waarom kun je dan niet gewoon, even voor mij als uh, grote, stads, uh, grote stadsvrouw... waarom kun je dan niet gewoon ook een, een, een dierenarts hebben op, op Vlieland? Daar is, daar is geen boterham voor. Ik heb op een gegeven moment een brief gekregen... van de Koninklijke Dierengeneeskundebond. Hoe heet dat? Dat ik de dierengeneeskunde illegaal uitoefene. En toen heb ik ze uitgenodigd om een dierenarts te sturen... en om zich daar te vestigen. Maar daar heb ik nooit meer iets van gehoord... want er is geen boterham voor. Hey, en, u, en ik las ergens dat u um, Els Borst, in de tijd minister heeft u toen een brief geschreven en gezegd... er moet gewoon een tweede huisarts ja. komen, want dit kan niet. Ja. In je eentje huisarts zijn op zo'n eiland. Ja. In het begin hebben dat we... klinkt als een noodkreet. Ja, dat was ook een noodkreet. Want uh, ik was na nou een paar maanden op het eiland... toen was ik met een bevalling bezig. En precies tijdens de uitdrijving... Uh, kreeg ik een oproep voor een gast met een hartinfarct. En toen dacht ik, jongens, dit is veel te gevaarlijk. Dus toen zijn we ook meteen begonnen... om alle hulpverleningsdiensten te mobiliseren. Het was toen, uh, eigenlijk waren toen voornamelijk amateurs, uh, ook bij de ambulance dienst. Uh, vrijwilligers. Ja, vrijwilligers allemaal. Ja, onbetaald. Welk jaar was dit? Dat was in 1991, 1992. En toen uh, zijn we met die ploeg bij elkaar gekomen en zijn we meteen begonnen om iedereen, ook de chauffeurs, te leren te intuberen. Mm -hmm. uh, dus hè, een buis in de luchtwegen, om infuus aan te leggen, zodat ik erop kon vertrouwen als ik ergens anders bezig was, dat zij die eerste handelingen al zouden doen. Ja. En uh, dat werd zo'n enthousiaste ploeg dat alle hulpverleners ook de hulpverlenersdiensten van de brandweer, van de uh, uh, reddingsboot, de KNRM. En het werd een hele hechte ploeg die elke maand met elkaar oefende. En uh, uh, ik hoefde maar te kicken en ze stonden klaar. Uh, en dat moet ook wel, want je hebt iedereen nodig op zo'n eiland. Als je ja. daar helemaal in je eentje moet werken. Toen heb ik uh, minister Borst en ook de ziektekostenverzekeraars uh, geprobeerd te mobiliseren dat er nog een tweede <lacht> huis bij moet. Maar daar was natuurlijk geen... Financiën voor. Ja. Nou eigenlijk ben ik altijd een beetje in de steek gelaten. Door hun. Maar als u dit zo zegt. Hè, en u beschrijft, u beschrijft hoe u die chauffeurs dan van alles leert. Dat, dat als het nodig is ze medisch kunnen ingrijpen. En u zegt eigenlijk ben ik nooit geholpen. En daar altijd alleen gestaan. En u probeert er het beste van te maken. Dat klinkt bijna als een arts uit een arm dorpje in Afrika. En we hebben het hier toch echt wel over Nederland. Ja, ja zo is het ook. Ja daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Ik ben huisarts en hart. Maar, u, en maar u, de vergelijking klopt toch? Ja, klopt wel een beetje. Ja. ja. ja. Ja, er was, een, er was een specialist die, uh, als je dan uh, in het ziekenhuis kwam... en dan zei hij, heel is het met de cowboy van Vlieland. <laughs> dat ja. was John dus. Ja. Ja. En hoe was het met de vrouw van de cowboy? Want hoe, hoe is dat voor u geweest al die jaren? Nou, ik heb het, ik heb het heel bijzonder gevonden. Kijk, uh, uh, ja, John uh, is de liefde van, uh, van mijn leven. En het uh, is gewoon heel fijn als je met elkaar kan samenwerken. We waren het ook uh, af en toe echt niet met elkaar eens. Maar dat kon ook gezegd worden. En uh, het, het meest fijne is eigenlijk uh, dat John uh, uh, enorm veel respect heeft... Voor, voor de mensen die met hem samenwerken. Dus ook voor mij. En dat is, dat is wel heel belangrijk. En heeft u wel eens, want u bent dan verpleegkundige... En, ja. en kan op die ambulance rijden. Maar heeft u wel eens op een moment gestaan dat u een, iets aan het doen was... een medische handeling waarvan u dacht... jongens, jongens, eigenlijk mag ik dit natuurlijk helemaal niet. Nou, ja, weet je, daar sta je niet bij stil. De, je moet gewoon mensen redden. En uh, uh, ik weet wel eens dus dat we, dat we uh, s'nachts een, een, een ongeval kregen. En iemand zijn arm. Nou, echt, er was van alles mee aan de hand. Uh, helemaal kapot, hè? Die, die arm. Pezen lagen open, alles lag los. En, en, uh, en er was geen vervoer, want het was heel slecht weer. Dus uh, op een gegeven moment zei John: dicht drukken. Dus uh, en hij, hij liep weg. Ik denk: ja, wat gaan we doen? Gaan we weglopen. Dus en toen, later zei hij. Ik moest eens even in het boek gaan kijken. Hoe ik die pezen aan elkaar moest naaien. Dus, maar goed. Het is fantastisch gekomen. Maar we zijn uren s'nachts bezig geweest. Is er en, wel eens iets echt misgegaan? Nou, ja, mis. Er gaan natuurlijk altijd gaan er dingen mis. Uh, uh, maar ook niet bewust. Nou, eigenlijk, eigenlijk is het heel erg meegevallen. Ja. ja het ging eigenlijk... Uh... Ja, ik vond, ik vond eigenlijk ook het meeste ging wel goed. Ja. Ja. Maar ik... je kunt zeggen, je, natuurlijk achteraf... bekeken, in je eentje werken, daar is onverantwoordelijk. Ik, ik ben ja. ook heel blij dat er nu twee huisartsen ja, zijn. Ja, dat zag ik op Google. Ja. Ik ging ja. even googlen ja. vanochtend ja. en toen zag ik twee huisartsen. Ja. Ja. Heeft u dat voor elkaar gekregen? En, of is nou, het, is, het is gebaseerd op, de, uh, op het dossier. Het is stapel. Ja, ik kan het hier niet aanwijzen, want er is geen live <lacht> TV bij. Maar ik denk dat ik uh, wel een tienzet weer een hoog dossier heb met alle bemoeienis om een tweede huisarts te krijgen. Ja. En toen mijn opvolger, die ik zelf opgeleid heb, uh, begon, zei hij, ja, ik doe het hier niet alleen. Dus toen stond de ziektekostenverzekeraars voor, voor het blok. Ja. Uiteindelijk zijn ze gezwegd en hebben ze gegarandeerd dat er twee inkomens beschikbaar waren. Gelukkig. Ja. En dat loopt nu allemaal goed. En dat er twee zijn, heeft dat ook nog te maken? Hoe lang zijn die twee er al? Laat ik dat eerst vragen. Um, ik ben nu zeven jaar geleden gestopt. Bijna acht jaar geleden. Oké, okay, dus dat was voordat de televisieserie kwam? Ja, zeker. Ja. Maar als we even terug naar die televisieserie. Dr. Deen van Omroep Max, nu net begonnen aan het tweede seizoen. Meer dan uh, nou, zo'n miljoen kijkers uh, per week aan de buis gekluisterd. Monique van der Ven in de hoofdrol. Waarom een vrouw in de hoofdrol? We hebben natuurlijk uh, van het begin af aan gezegd... Het, het is een hele kleine gemeenschap. Er gebeurt van alles. Er gebeuren, je bent als huisarts heel intiem betrokken... bij alles wat er gebeurt, van het begin tot het einde. Eigenlijk de ideale vorm van de huisartsgeneeskunde... zoals ik dat uh, altijd wil, namelijk de gezinsgeneeskunde. Uh, en, um, het mag, ik heb meteen van het begin gezegd... ja, allemaal goed, je mag mijn naam ook gebruiken... maar het moet ter promotie van het eiland... Dienen, dus op Frieland opgenomen worden. En uh, de integrale huisartsengeneeskunde. Uh, als die op die manier getoond wordt... dan zou ik daar heel erg blij mee zijn. Wat betekent dat? De nou, integrale... de, wat, wat ik vind dat de huisartsengeneeskunde in Nederland... daar waren de buitenlanders al zo trots op... is gezinsgeneeskunde. Je doet de bevalling. Je begeleidt de mensen tot aan het sterfbed. En alles ertussenin. Dat wil zeggen dat je de ins en outs... van de kinderen kent, van de ouders kent. Je weet maar uh, het is niet meer zo belangrijk met welke klachten ze komen... maar waarom ze komen. En dat weet uh -huh. je als gezinsarts heel goed. En ik ben ervan overtuigd dat de beste vorm van behandeling is... in de huisartsen. Ja. Uh, maar is die nu nog wel realistisch? Want als je tegenwoordig een afspraak maakt met je huisarts, dan heb je geloof ik tien minuten voor een, voor een ja, gesprek. Is het, en als je, als je denkt, ik voel me even niet lekker... Ja. dan uh, zegt de assistente, nou, dan moet u het nu besluiten... want dan boek ik u twee keer tien minuten in... Ja. Of neem maar een paracetamol. Hè? Dat sowieso. <laughs> dat liever natuurlijk. Ja, met de komst van de grote huisartsengroepen op de vaste wal. Hè, de, de de, en de grote groepen van huisartsen die samenwerken. Plus de protocolaire geneeskunde, dat je alles vol volgens protocollen eh, moet afhandelen. En de invloed van de ziektekostenverzekeraars, die het accent leggen op eh, de kwaliteitsplicht. En niet meer op de zorgplicht. Is natuurlijk de huisartsengeneeskunde... Heel erg veranderd. Ja. En de oude geneeskunde, zoals waarvan ik denk dat het voor een gezin uh, toch de beste vorm van behandeling uh, is, ja, dat vind je alleen maar nog in de kleine gemeenschappen. Hè. Ja, ja, onder andere Friel. Ja, maar ook u bent weg op Vlieland. Ja. U, u bent met pensioen. Ja. Kun je zeggen dat artsen als u een uitstervend ras zijn? Ja. Helga knikt. Ja, ja, ja. Ik, ik knik, ja. Ja, ik, ik, ik weet gewoon hoe hij zijn geneeskunde deed. En, maar hoe hij empathisch was met de mensen. En ik, ik denk dat eigenlijk dat het meest belangrijke is... dat je empathisch bent met je mensen. Dat je je inleeft. Dat je kan denken van... joh, hoe zou het zijn als ik het zelf had? Ja. En daar is John natuurlijk groots in. Ja, en, maar je zou, je zou een Nederlandse huisarts een tekort doen... als je ze, hun dat zou ontzeggen. Want dat is natuurlijk niet zo. Die empathie nee, zijn, is er wel. Er, er, er zijn er zijn, er zijn prima huisartsen ook. Ja, ja. En, en ik denk dat, ze, dat er ook nog een heleboel empathische zijn. Ja. En dat het aan banden gelegd wordt door de zorgverzekeraars. Ja. ja, dat vind ik verschrikkelijk. Maar ik weet wel dat jij je niet van die tien minuten iets aantrok. Nee. Want dan was, het, dan was het zo dat de hele wachtkamer vol zat. En dan zaten de gasten bij. En zei, het duurt wel lang. Hè? En dan zei de Vlielanders, moest goed luisteren. Als je daar binnen zit, neemt hij alle tijd voor je. Dus daar moet je niet over zeuren. En vorige week waren we uh, aan het signeren in uh, Goes. En uh, daar hadden ze het ook nog eens even over van de, de dokter. Die nam voor iedereen de tijd. En hij liep elke, elke dag anderhalf tot twee uur achter. Ja, want hij Goes voordat jullie... Ja, ja maar de Vlielanders trokken ze daar helemaal niks van aan. Nee. Ik werd natuurlijk heel vaak weggeroepen. Ja, ook dat uh, de wachtkamer zit altijd vol met, uh, patiënt, met ja. uh, uh, mensen en dieren ja. natuurlijk, door elkaar. Ja. En uh, als ik dan weggeroepen werd, dan zaten ze er nog als ik terugkwam. En dat kon wel eens een uur, anderhalf uur. Nee, je minuut. kan ja. moeilijk ergens heen als je op het ja, eiland ja. zit. Ja. Ja, ja, dat is de andere kant. Dan dacht ik wel ze maar koffie he? in de wachtkamer. <laughs> ik zeg, nou ja jongens, jullie moeten wachten, dan maar koffie. Ja, ja. Helga, je zei het al even goed, want voordat jullie gingen werken op Vlieland... hebben jullie ook nog heel lang samengewerkt. In Goes, Zeeland. Klopt, ja. En nou ken ik Zeeland, opgegroeid in Rotterdam ken ik. Ik vertelde u het net, Zeeland van een weekend... want mijn vader die was ontzettend gek op Zeeland. En ik werd altijd erg verdrietig van dat Zeeland. Ja, ik heb mijn jeugd doorgebracht in uh, Sumatra, dus ik ben gewend dat ik in de natuur uh, altijd gewoond heb. Dat hebben we daar ook veel gebruik van gemaakt. En uh, Zeeland is ook een prachtige provincie, uh, niet te vergelijken met Vlieland natuurlijk. Het is een heel andere gemeenschap, maar ook. Uh, een, een, een vrij landelijke omgeving, dat zal natuurlijk steeds meer geurbaniseerd worden nu op het ogenblik. Maar uh, dat, we hebben daar ook een schitterende tijd gehad. De reden dat wij weggegaan zijn heeft te maken met de ontwikkeling in de huisartsengeneeskunde. Wij moesten ook gaan werken in een hoed constructie Huisartsen onder één dak. Mm -hmm. En uh, ook daar werden allerlei beperkingen gelegd. Hè? Bijvoorbeeld geen bevallingen meer. Nou, dat zou ik verschrikkelijk gevonden hebben als ik die niet mocht doen. Dus wij zochten een plaats waarbij we de volle huisartsgeneeskunde konden blijven uitoefenen. En dat is Vlieland geworden. En daar hebben we nooit spijt van gehad. Dus jullie Hoewel hebben echt we... bewust gekozen voor ja, Vlieland? Zeker, ja. ja. ja. Hoewel okay. ons, uh, uh, we hele goede herinneringen hebben aan Zeeland... Ja. Ja, want u zegt net, Goes is wel heel anders dan Vrieland. Even in het kort. Waar, waarin verschillende mensen in. Want ik nou, denk dan, Goes, Vrieland, allebei ver ja, van de wereld, ja. zullen wel heel veel overeenkomsten hebben. Nee, maar dat is en, dus niet zo. Eh, jawel, het is natuurlijk, de huisartsgeneeskunde is huisartsgeneeskunde. Maar Vrieland is een geïsoleerd eiland, hè, omsloten door de Noordzee en de Waddenzee. En eh, je kunt niet weg. Dus we zullen het met z'n allen daar moeten oplossen. He, er, zijn, er is een bruisend bestaan. Ik geloof dat er zo'n veertig verenigingen zijn. En die verenigingen die uh, hebben allemaal zijn ze zeer actief. Ze hebben allemaal hun vergaderingen en hun feestjes en hun uh, bijeenkomsten. Ik zeg altijd, als je van al die verenigingen lid bent, dan kun je niet meer werken. Daar <laughs> ben je dag en nacht bezig. Uh, maar daarnaast bestaat natuurlijk ook alle levensthema's die je in elke uh, praktijk vindt. Ja. He, angst, verdriet, uh, eenzaamheid, uh, ...depressies, maar ook uh, plezier, feest, uh, mm -hmm. uh, genieten. En, maar wij maken het, het grote verschil is dat je dat met z'n allen meemaakt. Ja. Een, een dokter op het eiland Vlieland is niet alleen dokter... ...is ook vriend van iedereen, is ook kennis. Is, uh, Betekent dat dan dat u nu, eiland... hoewel u niet meer werkt als arts... ...nog steeds contact houdt met uw voormalige patiënten uit Vlieland... Ik probeer dat, eh, wat, als er een medische vraag is, zoveel mogelijk te vermijden. Want, en dat doe ik, of volledig te vermijden. Mm -hmm. Omdat eh, ik niet vind dat ik met een geneeskunde mag bemoeien. Maar ik ben wel eh, zeer geïnteresseerd in alle gezinnen. En als ik hun, de kinderen zie die wij ter wereld gebracht hebben... denk ik, ach, wat is dat toch. Ik kijk er geweest. ook echt zo ja, ja. lief bij. Ja. En op mijn afscheid waren er, drie, uh, ik geloof er 300 bevallingen gedaan hebben ongeveer. 300, 350, ik weet niet precies meer. Maar al die kinderen die stonden op het toneel... en die hadden allemaal een tekening gemaakt van een uil. Want ze wisten dat ik gek was van uilen. <laughs> en dat was zo charmant. Dat is een van de hoogtepunten van die avond geweest. ja. Weet je wel? ja. ja. Dat was heel bijzonder. Maar hebben ze dan ook van u afscheid genomen? Nou, nee. nee want ik nou. heb nog. Nee, ja, dat, dat is zo gelopen. Ik ben nog twee jaar doorgegaan. En, uh, maar ja, goed, dat, dat was gewoon. Het uh, was niet de optie uh, om zonder John verder te gaan. Niet? Nee, we waren, zo, we waren gewoon een eenheid. Met alles. Met alle zorg, met de bevallingen, met. Uh, ja, ook, ook gewoon met de mensen. We gingen gewoon ook af en toe even naar de oudere mensen toe. En uh, als ik er dan uh, alleen, ik heb ook nog een, in de wijk gewerkt. Dan, uh, dan zei zeiden dus tegen me, uh, was hij al gestopt met werken. De, de stoel van de dokter staat er nog. En uh, zijn kopje ook. Oh. Zo'n hint van, uh, twee zou, die niet, zou die niet eens even langs kunnen komen. Maar ja, dat heeft hij de, de, de eerste jaren, nou heb je helemaal niet gedaan. Ook, ook voor de huisartsen die, uh, die ons opvolgden. Ik zag een tijd geleden een paar Gelezen zag ik een interview met Monique van der Ven waarin zij vertelde dat ze dus aan, die tweede, aan dat tweede seizoen begon van Dr. Deen. En daarin hoorde ik Monique zeggen dat uh, zij eigenlijk in dat tweede seizoen veel meer ook het personage Dr. Ja. Deen wil laten zien in hoe zij zelf worstelt met dat alleen zijn, met dat dokter zijn op nee. dat eiland. U zegt al meteen ja. Ja, dat is zeker. Ja, je je, je wil graag meten ook met de, met de gemeenschap, maar je bent ook de dokter. Uh, niet dat ik me nou ooit echt dokter gevoeld heb, zo is het dan ook weer niet. Ik, ik probeer mijn vak zo goed mogelijk uit te oefenen. Maar uh, je komt toch in situaties terecht waarbij je behalve vriend uh, ook patiënt bent. Hè? <laughs> en uh, dat is vaak moeilijk. Je moet oppassen wat je zegt natuurlijk. Ik vind dat een huisarts voor iedereen. Dat geldt, voor elk, geldt ook voor een dominee in een kleine gemeenschap, dat je voor iedereen acceptabel moet maken en dat je dus niet uh, alleen. Maar dat klinkt ook heel eenzaam. Dat is alsof je nooit. Ja, u knikt allebei. Ja, ja dat, dat is ook een eenzame positie. Uh, niet dat we daar last van gehad hebben, nee, maar je moet je goed realiseren dat, uh, dat je niet alles kunt zeggen. En, terwijl af en toe je toch een uitspraak moet doen. Uh, dat je een standpunt moet bepalen en dat heeft vooral te maken met als een van de eilanders of ook gasten, uh, gekwetst wordt... of in discredi discrediet gebracht wordt... ja dan ga ik stijgeren, daar kan ik niet aan. Dan uh, ben ik bereid om uitspraken te doen... die ook in het openbaar komen. Ja. Ja. Ja. Maar, maar waar zoekt u dat dan? Want uh, de, Dus die eenzaamheid. U zegt, ja, het is eenzaam. Je kunt niet altijd echt laten zien wat je zelf vindt, denkt. Ja. Behalve dan dat u dat bij Helge zocht... had u vrienden op het vasteland... waar u af en toe naartoe ging... en een glaasje lekkere witte wijn erbij en dacht... En nu ga ik eens goed vertellen wat ik nou echt vind. Nee, dat kan natuurlijk niet. Want ik ben, was de enige huisarts. Je kunt niet zomaar even weg. Je moet Ach, weg, jeetje. Hè? In de zomervakantie moest natuurlijk een tweede arts erbij komen. Maar dan ben je dan een half jaar van tevoren al mee bezig om een contract te sluiten. Dat die komt. Want anders dan, uh, loopt het helemaal spaak in het uh, hoogseizoen. En... Uh, een glaasje wijn drinken. Ja, zeer beperkt. Want je hebt altijd, altijd <laughs> dienst. Ja. Je bent dag en nacht bezig. Maar als ik dit zo hoor, dus je kunt niet zomaar weg. Je kunt niet zomaar op vakantie. Je kunt niet meer zomaar naar Vasteland om lekker wijn te drinken... en met je vrienden te gaan hangen. Uh, eigenlijk ook een soort eenzaamheid. Dingen doen waar je misschien niet eens voor opgeleid bent. Waarom bleef je het dan toch doen? Dan moet daar toch wel iets enorm groots tegenover staan. Ja, Friedland is natuurlijk een eiland uh, met zoveel schoonheid... en zoveel uh, charme... En, en zoveel vriendschap en, en een hele hechte gemeenschap... dat als het erop aankomt, iedereen klaarstaat voor elkaar. Je ziet ze niet, maar op het moment dat het echt moeilijk wordt... dan zijn de Vlierlanders bereid om elkaar te helpen. En dat is, was vroeger zo en dat is nog steeds zo. De participatie, participatiemaatschappij bestaat daar al heel lang... Kunnen wij voorbeelden aannemen vanuit het vasteland? Ja, eigenlijk wel. Hoewel de Vlielanders best ook nog wat kunnen leren. Het, het idee dat straks de hulpverlening of de wet WMO toegepast wordt... volgens dat zogenaamde uierschilmodel, Dus je begint bij de kern. Je moet het eerst zelf oplossen en dan steeds verder weg. Dan de buren en dan de vrienden en dan de kennissen enzovoort. Dank u wel. En uiteindelijk... Ik hoor het dan, Joel. <laughs> <laughs> okay. En uiteindelijk. Ja, ja. Ja. We gaan kijken naar het tweede seizoen. Ik voel me in ieder geval dat ik denk ik ga kijken. En jammer dat het Monique van der Ven is en niet een man. Want dan was ik er meteen verliefd op geworden. <tipleven> Dank u wel. Heel fijne jaarwisseling. Ja, ja, ja. Dit was het, Vier, het weer ja. voor vandaag. Lene 1, Morgen zijn en we nieuws. weer. Krijgt een nieuw geluid. Er komt gewoon meer. Dit is het begin, dit is de aftrap. Uh -huh. Vanaf 1 januari. Verandert er hier heel wat op Radio 1. Elke werkdag van 9 tot 12 de ochtend. Met Guilene Plach en Jurgen van der Berg. Dat gerucht ging al rond he, dat die tweede bij betrokken.